9 uur, het LOS Journaal, door Alt Megens. Op een snelweg in de buurt van Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto beschoten. Op de A29 bij Barendrecht sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er is niemand gewond geraakt. Gisterochtend was er op dezelfde snelweg een vergelijkbaar incident. De politie begon toen direct met een grote zoekactie, maar de schutter is nog altijd spoorloos. Sinds begin deze maand zijn al tientallen auto's in de regio Rotterdam beschoten.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 en zei verder dat hij het vertrouwen in kernenergie wil herstellen. De orkaan Nanmadol heeft het zuiden en oosten van Taiwan bereikt. Er worden windsnelheden van ruim 100 km per uur gemeten. Er zijn meldingen van zware regenbuien. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. In het gebied zijn duizenden mensen geëvacueerd. De hoofdstad Taipei en de internationale luchthaven hebben nauwelijks hinder van de orkaan. Vrijwel alle vluchten gaan door. De orkaan richtte eerder veel schade aan op de Filipijnen. Daar kwamen twaalf mensen om het leven. Nanmadol is nu een orkaan van de eerste categorie en trekt richting China. Weerkundigen verwachten dat Nanmadol later vandaag in kracht afneemt tot een tropische storm. In Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag op een Soenitische moskee zeker 29 mensen gedood en tientallen mensen gewond geraakt. De aanslag was in de Um Al-Kura-moskee, een van de grootste van de stad. Vermoedelijk zit Al-Qaeda achter de aanslag.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met in totaal nog 42 kilometer file. Nog een paar opvallende. weer op de a 4 naar Amsterdam. Nog 5 kilometer bij het ring van Agpaduct. Verkeer te veel last van water op de weg. En er is één de reis ook dicht. A9 richting Amstelveen nog 4 kilometer voor Knopend Raasdop. Na een ongeluk, daar zijn inmiddels de reis ook weer vrij. En op de A16 richting Rotterdam, ongeluk gebeurt op de parallelrijbaan. Dan staat er drie kilometer bij Rotterdam Centrum. En er is één reis ook dicht. En op de andere rijbaan richting Breda is ook een ongeluk gebeurd op de parallelrijbaan. Die is geheel afgesloten. En op de hoofdrijbaan staat twee kilometer file. Daar staat ook vast op de A20 naar Gouda, vier kilometer voor knopen Brechtse plein. En nog problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. De vertraging is daar meer dan een uur.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Japan heeft vanochtend een nieuwe premier gekregen. Alweer, Yoshi Noda mag gaan proberen langer te blijven zitten... dan zijn voorganger, Naoto Kaan. Wordt er zo meer over, we gaan eerst naar Rotterdam... vanwege wat lijkt weer een snelwegbeschieting. De politie daar is bezig met een zoekenactie naar een zilvergrijze auto. die mogelijk betrokken is bij het beschieten van andere auto's. En vanochtend, u hoorde dat, is er alweer een ruit gesneuveld van een auto bij de Heijnenoortunnel, de A29. Frans Zuiderhoek van het Korpslandelijke Landelijke Politiedienst, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom wilde u de bestuurder van die zilvergrijze auto graag spreken? Ja, die was in de buurt op het moment dat de auto-ruit sneuvelde. van een mevrouw die in de Heijnenoortunnel reed. En ook een medewerker van Rijkswaterstaat. Die heeft gezien dat een. Zilvergrijze auto, vermoedelijk type golf, hard is weggereden na het incident. We zijn er nu ook aan het zoeken met diverse eenheden en met een helikopter in de lucht. En hopen dat we die auto kunnen aantreffen. Nou, dus u bent, as we speak, op zoek naar een zilvergrijze golf. Heeft u het publiek daar nog bij nodig? Nou goed, als mensen ons daarbij kunnen helpen, kunnen ze natuurlijk altijd contact met de politie opnemen. En dan kunnen wij gericht die actie voortzetten. Is het al zeker dat die auto van vanochtend, van die mevrouw, dat die inderdaad is beschoten? Op dit moment uh, stelt de politie Rotterdam-Rijnmond referentie onderzoek in uh, aan de auto. En daar is de uitkomst op dit moment nog niet van bekend. Maar we gaan ervan uit dat het hier weer om beschieting gaat. En heeft u gebruik kunnen maken van camerabeelden in de tunnel? Nou goed, uh, die uh, kunnen we uh, mogelijk uh, ook gebruiken. Uh, maar uh, daar is op dit moment nog niks over te zeggen of daar uh, iets op te zien is. Dus die, uh, die golf die, uh, zoekt u nu naar aanleiding van ooggetuigen? Berichter? Correct. Degene waarvan er zijn ruit is, die heeft een zilvergrijze auto gezien uh, op het moment dat hij ruit sneuvelde. En daarna een uh, medewerker van Rijkswaterstaat die die golf uh, met hoge snelheid heeft wegzien rijden. We hebben al veel van dit soort incidenten gehad. Gisterochtend was er ook een incident met een kapotte achteruit bij de heino tunnel Is van die auto al zeker dat die inderdaad ook beschoten is? Uh, gaan we wel vanuit. We hebben geen sporen aan kunnen treffen van een beschidding. Weet u al of dat, uh, of dat steeds met, uh, er werd gesproken over een luchtbuks? Weet u of dat zeker is? Of daarmee geschoten is? Nou, daar gaan we wel vanuit dat een luchtdrukwapen is. Met name ook omdat uh, alleen de ruiten wordt beschadigd en er bijna geen projectielen worden aangetroffen. Ah. Dus uh, gaan we gaan vanuit uh, van een luchtdrukwapen. Ja, en we gaven het al even aan. Het zijn er veel geweest tot nu toe, meer dan dertig van dit soort incidenten. Gaat u er vanuit dat het steeds dezelfde dader is, of misschien wel daders zijn? Nou, in een aantal gevallen zal dezelfde dader verantwoordelijk zijn voor deze incidenten. We sluiten kopieergedrag niet, niet uit, maar uh, alle incidenten uh, die bij ons gemeld worden... en lijken op een schietincident worden meegenomen in het onderzoek. Patrieert u op het ogenblik extra bij de tunnel, de tunnel? Nou, de tactische en de technische informatie die laat ik in dit geval even achterwege. Aha, zou dus kunnen. Meneer Zuiderhoek van het korpslandelijke Landelijke Politiedienst. Dank u wel voor de laatste informatie. Dan door naar Japan, ik zei het al, Yoshihiko Noda wordt de nieuwe premier van Japan. Hij volgt na Otto op, die trad afgelopen vrijdag af. Noda is nu nog minister van Financiën. Onze correspondent Kjell Duits vertelt wat de prioriteiten zullen zijn van die nieuwe Japanse premier. Ja, nou, hij gaat zeker eh, het beleid voortzetten van vorigmalige premier Kan.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 Het is tien over negen. Iedereen had het over de storm in New York. Maar de regen, die met bakken uit de hemel kwam, was eigenlijk veel gevaarlijker. De angst voor het water was zelfs zo groot... dat burgemeester Bloomberg van New York lager gelegen gedeelte van de stad liet evacueren. Correspondent Wessel de Jong trotseerde orkaan Irene in de Big Apple. All right, Irene, bring Dat Is De hotelmanager heeft net geholpen wat zandzak hier voor de deur te gooien. Oké, okay, Irene, kom maar op. Enkele politieauto rijdt hier voorbij. Sta recht tegenover Ground Zero. Alle lichten branden nog. Het water, de wind jaagt eromheen. Maar de lichten branden dus nog terwijl de elektriciteit zou uitgaan. Dat is nog niet gedaan. Elektriciteit zou uitgaan uit angst voor het onderlopen van de elektriciteitsleidingen. Alles oogt nog betrekkelijk normaal. Concierge hier van een gebouw aan Battery Park. En hij staat met zijn armen over elkaar achter een zandzakken. De building is about 200 9 units. Er wonen hier zo'n 200 mensen in het gebouw. En nog 10 zijn er achter gebleven. Some people they scared, afraid from the hurricane. But some people say I'm gonna stay in the state. Te, Op zich ging het allemaal rustig, maar mensen waren toch ook wel bang en daarom zijn ze vertrokken. I'm just out for a morning bike ride, like I do every morning. Ik maak een fietstochtje gewoon zoals ik doe, iedere ochtend. Kijk, hier een, een New Yorker. Zo waar gewoon buiten, open, vrij en op de fiets.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 Uh, ja, het is vervelend. Maar ja, het is uh, op zich ook wel weer goed dat ze deze maatregel hebben genomen. Want je weet natuurlijk niet uh, wat die orkaan aanricht. Zo, eigenlijk bij de nieuwe, maar iets te smalle brug over de IJssel tussen Arnhem en Westervoort. Wordt gepost en geteld en vastgelegd of er problemen ontstaan. Gaan we het zo over hebben hoek aan. heb je eigenlijk problemen gezien bij die brug? Nee, op dit moment valt het wel mee op de A12. Dus uh, ja, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Maar goed, uh, meer problemen op de A4 richting Amsterdam. Daar staat nog 4 kilometer bij de ring van het Aqueduct. Uh, er ligt nog veel water op de weg en er is één reis ook dicht. En de regio Rotterdam, ongeluk op de A16 richting Rotterdam... op de parallelrijbaan bij Rotterdam Centrum. Daar staat een 3 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. En op de andere rijbaan daar is de parallelrijbaan helemaal afgesloten... door een ongeluk. Daar is de politie bezig met een technisch onderzoek... Daarnaast staat het ook vast op de A20 richting Gouda. 4 kilometer voor en Brechtseplein. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. En treinreizigers moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die nieuwe brug over de IJssel, paar honderd meter lang. Maar het probleem is dat uh, bij bussen het al krap is. En landbouwvoertuigen die elkaar tegemoet komen kunnen elkaar niet passeren. Een foutje dus. Die brug is te smal. En van slaggever Holt er dat Rijkswaterstaat nu verkeersregelaars inzet. Thermoskannetje koffie, een paar broodjes. De verkeersregelaars zitten in hun gele busje in de berm en kijken of er iets aankomt. Zo simpel is het werk en dat doen ze nu al drie dagen lang zonder zich daarvoor te hoeven in te spannen vertelt Jan Huurman van Rijkswaterstaat. Uh, nee, uh, ze zijn vrijdagavond uh, om 5 uur begonnen. Uh, zaterdag en zondag en vandaag. Dus van 6 uur s morgens tot 9 uur s avonds. En tot nu toe zijn ze niet in actie hoeven te komen. Zitten alleen maar in een busje te zitten. Alleen maar koffie drinken. ja. De lijnbussen op deze ochtend, waarschijnlijk de breedste voertuigen die over de brug gaan. Die kunnen gemakkelijk eroverheen. Omdat ze namelijk een aparte busbaan hebben. En daarvoor het stoplicht op rood dan wel groen kunnen zetten. Maar landbouwvoertuigen. Dat is een heel ander verhaal. Ik denk niet dat het gaat lukken zo. Nee? jij wel? Nee, wij gaan meestal over de rotonde. Nee, nee, nee. Weet je al of hij past op de brug? Nee, maar ik heb wel gezien dat, ze, dat dat niet lukte. Ja, ik weet verder ook niet. Dus de tijd zal het leren. Dus uh, goed, ik ga verder. Tot ziens. Hoe breed is de brug? De brug is 5,96 meter breed. De brug is net zo breed als dat die was voorheen. Het scheelt een paar centimeter vanwege de dus ijzeren constructie die er langs zit. Maar de barriers die er plaats zijn die, die geven onvoldoende ruimte om de lading van die brede landbouwvoertuigen uh, te, te, zeg maar, er langs te laten komen. En dat is even een probleem die we afgelopen woensdag hebben getest. Ja. Is dat het enige probleem, de lading van een uh, landbouwvoertuig, van een ja. trekker met hooi bijvoorbeeld? Ja, dat is het enige probleem. Uh, die breedte van die landbouwvoertuigen uh, dat gaat dus net niet op deze brug met deze nieuwe barriers. Lijnbussen kunnen gewoon de brug over, vrachtwagens. Ja, allemaal, we hebben dat allemaal getest met vrachtwagens, met bussen. Uh, ja, de ene is wat huiveriger en de andere, maar ze zullen zien na een paar dagen, gaat dat allemaal volautomatisch. Een vuilniswagen van de Cita. Ja, Goedemorgen, had u een beetje ruimte op de brug? Ja, niet, niet, uh, niet veel anders dan uh, de vorige keer. Nee? Nee, dat ging prima. Ja. Want u heeft een soort container achterop en uh, de brug die is hartstikke smal. Ja, dat klopt, maar ja... Het is net ook gezegd, zeg niet, uh, niet uh, als anders. Het is wat hoger geworden allemaal, die randen, maar ja. ik merk er niet veel aan. Okay. U heeft de ruimte genoeg? Nou, het houdt niet over, maar het kan. Het kan. Ja. En wat wat kon u doen om de ruimte nog zo groot mogelijk te houden? Klapt u de spiegels in bijvoorbeeld? <laughs> nee, die heb ik echt nodig, dus dat, uh, dat gaat niet. Ja, gewoon opletten. En uh, ja, echt uh, voorzichtig zijn. Ja. Snelheid aanpassen, iets langzamer rijden. Dan gaat het goed. dan gaat het goed? Hij zult erop op de iets te krappe nieuwe brug tussen Arnhem en Westervoort over de IJssel. Tien minuten voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nederland is komende week gast op de internationale boekenbeurs in Peking. De Chinese beurs is een van de grootste boekenbeurzen ter wereld. In Nederland krijgt er een stand van maar liefst 1500 vierkante meter. Verslaggever Jeroen Wielaard trof schrijver Henk Bernlef vlak voor zijn vertrek naar China. Eerst was er de euforie over de Nederlandse boekenmissie naar China. Allemaal goed voor Nederlandse letterkunde. Goed voor de zaken van het Nederlandse boek. Daarna kwam ook de argwaan vanwege de situatie in China. Reden voor Henk Bernlef om.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 De, aanvoerder, de teleurgestelde aanvoerder van de Nederlandse hockeyheren. Teun de Nooier, Gerard de Groot, sprak met hem. Nog eventjes naar Libië. Want VN-baas Ban Ki-moon onderzoekt de mogelijkheid... voor een humanitaire missie naar Libië. Want water, brood en ook benzine... tekorten in de Libische hoofdstad, bijvoorbeeld Tripoli... worden steeds nijpender. Verslaggever Hans-Jaap Melissen keek samen met Tolk Machmoed... naar de dagelijkse problemen van veel Tripolitanen. We zijn vandaag iets later van huis gegaan, want... Geen benzine. Maar waar heb jij nu wel benzine vandaan gehaald, Magmoed? Black market. Het is zwarte markt gekocht en dan gaat het via via. Hoeveel duurder is de benzine geworden? Sixty times more. Sixty times Ja, Ja, 60 times more. De prijzen zijn al bijna 60 keren over de kop gegaan. Uh, en je betaalt nu soms wel iets van 3 euro voor een liter benzine. En terwijl het vroeger misschien maar 5, 6 cent was. En nu zijn er toch... Een paar winkels open een supermarkt. Kijken of hij nog een beetje voorraad heeft van alles. The shop is empty. Almost. Veel spullen zijn op in de supermarkt. Waar, waar hebben jullie nog meer tekort aan bal van benzine? Uh, there's beside the guys, there's water. We got a problem with water. And we're still looking for Gaddafi. Ja. We are short and Gaddafi. we need to get him. Ja, waterprobleem en nog steeds het probleem.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 Al duurt het misschien een beetje langer voordat alles in orde is. Verslaggever Hans-Jaap Melissen was dat vanuit Tripodi. Hij houdt voor ons de vinger aan de pols. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. Op Radio 1 gaat de KRO verder met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Enig idee hoe de, de criminaliteit zich ontwikkelt in dit land. Dat uh, zal ik daar eens over zeggen. En wij ook niet. Oh. <laughs> maar zometeen wel het centraal bureau voor de statistiek... want dat heeft de nieuwste cijfers. Bij de uitkeringsinstantie UWV heersen chaos en wanorde. En de klanten zijn daarvan de dupe. Blijkt uit onderzoek van de Nationale Ombudsman. En zometeen praat ik dus met Alex Brenningmeijer. En China zet de Nederlandse literatuur in het zonnetje... op een van de grootste boekenbeurzen ter wereld. En jammer dat de grootste Chinese schrijver en Nobelprijswinnaar... Liao Zabao daar niet bij kan zijn, omdat hij nog altijd gevangen is. De vraag is, moeten wij daar dan wel Nederlandse schrijvers naartoe sturen? Dat en meer. Zometeen. In Goedemorgen Nederland. Dat is nu het nieuws van half tien door Ad meegens. Radio 1 Het NOS-journaal. Bij Rotterdam is vanochtend waarschijnlijk opnieuw een auto op de snelweg beschoten. Op de A29 in de tunnel sneuvelde een zijruit van een personenauto. Er is niemand gewond geraakt. Na het incident reed een zilvergrijze auto met hoge snelheid weg. Politie is met onder meer een helikopter een grote zoekactie begonnen. De orkaan Nan Madol heeft het zuiden en oosten van Taiwan bereikt. Er worden windsnelheden van ruim 100 km per uur gemeten... en er zijn meldingen van zware regenbuien. Over slachtoffers en schade is nog niets bekend. In het gebied zijn wel duizenden mensen geëvacueerd. Die andere orkaan, die intussen een tropische storm is, Irene in de VS. Het gevaar voor Irene is nog altijd niet geweken, zegt president Obama. Amerikanen moeten volgens hem alert zijn op overstromingen en stroomstoringen. Ook al is de storm in kracht afgenomen. Door tientallen elektriciteitsmasten zijn omgewaaid... zitten 4 miljoen huishoudens aan de oostkust van de Verenigde Staten... de komende dagen zonder elektriciteit. En de Democratische Partij in Japan heeft een nieuwe partijleider... en daarmee de nieuwe premier gekozen. Het is de minister van Financiën, Yoshihiko Noda. En volgt premier Kan op, die afgelopen vrijdag na ruim een jaar aftrad. Kan kreeg veel kritiek op zijn optreden na de aardbeving en de tsunami in maart. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met nog file's op de A4 naar Amsterdam. Nog twee kilometer bij het Ringvat aqueduct. Er ligt nog veel water op de weg en er is één. De reis ook dicht. En ook dicht is op de A16 richting Breda de parallelrijbaan door een ongeluk. Op dit moment is de politie daar bezig met een technisch onderzoek. En op de hoofdrijbaan staat een file van 2 kilometer. Daarom staat het ook vast op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam Centrum en Kropen-Tijbrechtse 4 kilometer. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want door een aanrijding rijden er geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Treinreizigers moeten rekening houden met meer dan een uur vertraging.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 Sven Kokkelman. 1,2 miljoen geregistreerde misdrijven vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Chaos en wanorde heersen bij de UWV. En de mensen met een uitkering zijn de dupe, zegt de Nationale Ombudsman. Nederlandse literatuur centraal op Chinese boekenbeurs. En het ochtendtumeur van Henk Westbroek. Het is bijna drie over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Midden in de Jordaan, waar ondernemers en stadsbestuurders elkaar de tent uitvechten. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Zojuist heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bekendgemaakt... hoeveel misdrijven de politie vorig jaar heeft geregistreerd. Dat zijn er 1,2 miljoen geweest. Jan Latter van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat een stijging of een daling? Dat is een daling. Het is een stukje minder geworden. Vijf procent minder in één jaar tijd. Um, we zien dalingen op, op allerlei punten. Bij uh, vernielingen, geweld en vermogensmisdrijven. Maar er zit ook een stijging. En dat is de tegentrend. Dat is de woning. De woning is vaker doelwit geweest. En uh, bromfietsen zijn vaker gestolen. Tenminste, er is vaker aangifte van gedaan. En wat bedoelt u met de woning is vaker doelwit? Uh, inbraak in de eigen woningen, daar zien we een stijging. Dat is gegaan van keer, ruim 90.000 keer gemeld uh, bij de politie... En, en naar uh, 100.000, dus een 10% stijging. Oftewel toevallig ook zo'n 10.000 keer meer uh, woninginbraak. Ja, het aantal gewelds- en seksuele misdrijven is gedaald met 8%. Ja. En het ja. aantal vermogensmisdrijven met 3%. Is dat ja. allemaal reden om de vlag uit te steken? Nou, uh, natuurlijk als het daalt is het altijd mooi meegenomen. Uh, um, de vlag uitsteken, je ziet ook dat er, dat er verschuivingen plaatsvinden. Dus inderdaad, uh, woninginbraken is uh, een stijgende trend. Dus wat dat betreft uh, toch eens kijken of daar niet ook wat aan te doen is. Zodat zij van nog wat verder naar beneden kan. Ja, vraag is of het aantal geweldsmisdrijven verder blijft dalen, Want vandaag ook weer in het nieuws, mogelijk weer een nieuw schietincident op de snelweg. Ja, dat is ook een heel bijzonder voorval. Dat is natuurlijk niet zo, uh, zo apart geregistreerd, dergelijke bijzonderheden. Kijk, als je, als je ook als je constateert dat het aantal geweldsmisdrijven en seksuele misdrijven daalt in termen van aangifte. Je weet niet of, de, of die misdrijven die overblijven, wat de intentie daarvan is. Dat kunnen natuurlijk ook hele vreselijke dingen zijn. Hè? Ja, voor de duidelijkheid, uh, dit is niet het aantal gepleegde misdrijven, maar het aantal geregistreerde misdrijven. Ja, en we hebben daarnaast nog cijfers over wat mensen hebben ervaren. En die liggen meestal hoger omdat niet alles wordt aangegeven. En Dat is dan die verborgen criminaliteit. Maar het interessante is dat we ook in de verborgen criminaliteit onlangs hebben geconstateerd daling. Dus yes. deze cijfers liggen in lijn met wat mensen opgaven als we hebben minder ervaren. In totaliteit dan. Hè? Ja. Nog even terug naar die woninginbraken, want die zijn dus gestegen. En nou, er was er veel te doen over die Oost-Europese bendes. Die zich daarin schijnen te specialiseren. Heeft dat er iets mee te maken? Nou, dat, dat kun je natuurlijk uit deze cijfers niet halen. Het interessante is dat je in de cijfers ziet dat inderdaad woninginbraken als enige toenemen. Dus daar is iets aan de hand. Of dat verschuivingen zijn of dat andere groepen zijn, dat is nu aan de orde om dat natuurlijk eens te bekijken. Ja, en dat, daar hebt u het antwoord nog niet op? Nee, nee, en dat zullen we ook niet zo snel hebben, want dat komt natuurlijk weer via, je moet via de politie komen. Ja, en dat duurt altijd eventjes. Het aantal vermogensmisdrijven is dus gedaald. Vorig jaar steeg dat nog. Um, ja, en daar zien we nu ook dalingen. Ook geen idee waardoor dat komt? Nee, kunnen we niet zeggen. We hebben dus inderdaad nu alleen de registraties daarvan. We zien de dalingen. Ja. Vermogensbedrijven kan samenhangen met, met uh, meer beveiliging. Dat mensen voorzichtiger zijn met waarschuwingen. Het kan ook zijn uh, zakken rollerij is afgenomen. Misschien heeft men beter opgelet. Misschien zijn de draaideurcriminelen wat meer van straat gehaald. Het kan allemaal meewerken, maar de exacte oorzaak kunnen we deze cijfers niet halen. Goed, tot slot zijn er nog regionale verschillen. Met andere woorden zijn bepaalde delen van het land minder veilig dan andere delen hebben we niet speciaal uitgezocht, maar dat weten we uit ervaring... dat de delen waar de grote steden zijn, de stedelijke gebieden... zijn meestal onveiliger dan het platteland. En dat zal wel zo blijven. Jan Latte, demograaf bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ik dank u wel. Oké. Okay. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De administratieve chaos bij het UWV is niet te overzien... concludeert de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... die het reilen en zeilen van de uitkeringsinstantie doorlichtte na een groot aantal klachten. Meneer Brenninkmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn uw belangrijkste zorgen? Nou, uh, mijn belangrijkste zorg is dat het computersysteem van het uh, UWV niet, uh, niet op orde is. En als je bijvoorbeeld een WHO-uitkering hebt en overgaat naar de WW... en dan eventueel ziek wordt... Dan, uh, dan kan het heel ingewikkeld worden om te weten te komen... op wat voor een uitkering je nou recht hebt. En dat is voor mensen natuurlijk heel erg uh, belangrijk. Ja, en wij als... hadden in één concrete zaak een mevrouw... die op een gegeven moment bericht kreeg dat ze 1200 euro terug moest betalen. En de vraag was dan waarom? Nou, en het heeft bijna anderhalf jaar geduurd... voordat er enige duidelijkheid ontstond waarom ze dat geld terug moest betalen. Ja. En dat is natuurlijk uh, heel erg gek. Nou zou je op het eerste gezegd zeggen dat als er één ding moet werken... bij een uitkeringsinstantie is het het computersysteem. Nou ja, we weten dat bij het UV dat computersysteem herzien zou worden en dat dat een mislukking is geworden. Dat kostte toen 90 miljoen en daarvoor is geen nieuw computersysteem uiteindelijk ingevoerd. En wat wij zien is dat de verschillende kantoren, uh, verschillende systemen, hebben. bijvoorbeeld het kantoor Heerlen doet de overheid uh, alle uitkeringen voor mensen die bij de overheid werken. En dat kan ongelooflijk uh, uh, ingewikkeld worden. Uh, juist in de verbinding weer met de computersystemen van andere kantoren. Ja. Nou zei u net dat u een groot... althans ik zei dat u een groot aantal klachten had binnengekregen. Hoeveel klachten hebt u binnengekregen? Wij kregen ieder jaar... Uh... ...duizenden klachten van het UEV binnen. Er zitten natuurlijk ook kleine dingen bij, maar ook grote dingen. Maar we hebben wel op een gegeven moment gezegd... ...van wat is nou het patroon in die klachten? En het patroon in die klachten is dat onder andere dat het computersysteem... ...natuurlijk slecht functioneert. Ja. Een ander patroon is dat mensen ook niet teruggebeld worden. Dan bel je voor iets wat je hebt met het UEV. Um, degene die het echt weet kun je niet aan de lijn krijgen, dan zul je teruggebeld worden. En dan word je niet teruggebeld. En zo zijn er nog wel wat meer dingen die we graag met het uh, UWV willen bespreken... om ja. tot verbeteringen te komen. Ja. Kun je zeggen dat het UWV überhaupt al functioneert als de computer het niet doet? <laughs> nou, de overheid die gaat steeds meer leunen op computers. De regering heeft ook besloten dat, uh, dat via ICT de dienstverlening verbeterd gaat worden. Maar het is wel de agile ziel van de overheid. Bij de Belastingdienst zien we het kan het soms uh, misgaan, maar bij het UWV vind ik het echt een heel structureel probleem. Ja, dus dat computersysteem moet op de schop. Ja, en dan krijg je weer dat verhaal dat ze al 90 miljoen geïnvesteerd hebben in het vernieuwen van het systeem. En dat is gewoon mislukt. Ja. En dat vind ik een heel troef verhaal. Wie heeft bedacht dat daar dat systeem moet komen, weet u dat? Nou dat is dan de raad van bestuur van het UWV, hè? Ja, kun je dan wel zeggen dat dat moet blijven? Ja, en daar gaat de ombudsman niet over. Ik constateer wat het betekent voor burgers... en daar plaats ik op een gegeven moment vraagtekens en uitroeptekens bij. Ja, maar goed, u vindt ook dat het beter moet. Ja. En als dat met het huidige systeem niet blijkt te kunnen... moet er dus een ander systeem komen. Ja. En, en als er geen geld voor is omdat mensen 90 miljoen verkeerd hebben geïnvesteerd... dan moet dat geld ergens vandaan komen... en dan moet daar toch iemand voor boeten, zou je zeggen. Ja, maar... Dat zijn politieke vragen en uh, die, uh, die worden vaak ook door de politiek opgepakt. Ja, maar goed, u hebt ook contact met die politiek? Ja, dat klopt. En de minister van Sociale Zaken is ook nog wel enigszins betrokken bij dat UWV bij mijn weten? Ja. Hebt u ook contact met hem gehad? Nee, ik ben nu eerst in de slag met het UWV en uh, na aanleiding daarvan zullen we ook contact hebben met, uh, met de minister. Maar het is wel voor mij één belangrijk zorgenpunt en dat geldt niet alleen sociale zaken. Maar dat geldt uh, op dit moment een, een uitgangspunt van het uh, kabinet. Namelijk dat men de dienstverlening aan burgers wil verbeteren door de inzet van zijn ICT. En wat ik zie is dat het regelmatig misgaat en dan gaat het juist niet om... Uh, dat je van de computer een antwoord krijgt... maar dat je een mens aan de telefoon krijgt... die je kan uitleggen hoe het in elkaar zit. Dat ja. is wat mensen heel erg belangrijk vinden. Ja. En dat is iets wat ik wel onder de aandacht ga brengen van, uh, van, de, van het kabinet. Ja, goed. Uh, als het nou zo vaak misgaat... kun je dan zeggen dat het UWV dysfunctioneert? Nou, kijk, als ombudsman ben ik er voor de burger... En Communicaties zijn voor burgers en daar besteed ik veel aandacht aan. Ik ben geen politicus, nee, nee. anders dan verlies ik ook mijn rol en, en dan moet ik in de Tweede Kamer. Maar ik vraag is... u ook niet om een politiek oordeel, ik vraag u om een feitelijk oordeel op basis van wat u constateert. Nou, Namelijk kijk. dat de computersystemen het niet doen bij ja. een uitkeringsinstantie die daarvan afhankelijk is. Ja, um, kijk, uh, het, het ik vind zelf dat het uh, computersysteem van het UWV, dat is onder de maat en Dat is al jarenlang zo en ik zie onvoldoende verbetering daarin. Met andere woorden, dan functioneert het UWV niet goed. Nou hebben we datzelfde UWV gevraagd om te reageren in deze uitzending. Uh, maar uh, de instantie geeft aan alleen schriftelijk te reageren. Namelijk, uh, ik, ik lees u het citaat voor, het gaat als volgt. Altijd volledige medewerking aan onderzoeken die uh, de Nationale Ombudsman uitvoert, uh, proberen wij te verlenen. En het, we betreuren het wanneer de Ombudsman ingeschakeld moet worden. Het rapport over de zeer complexe casus en de bijbehorende aanbevelingen dienen als basis om verbeterpunten binnen de organisatie aan te brengen. Doel daarvan is te voorkomen dat klanten in de toekomst een soort, in een soortgelijke situatie terechtkomen. De UWV zal de nationale ombudsman binnen de gestelde periode informeren... over de wijzigingen in de uitvoering. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. ja. En u? Bent u ja, daar tevreden ik... mee? <laughs> ja, ik ken die. Nou ja, kijk, ik denk dat we niet altijd ongeduldig moeten zijn. Hè, want we kunnen ook, uh, ook wel op, op onze overheid uh, steeds maar hameren. Het is één grote puinhoop. Kijk, ja. bij het UWV gaat het best ook veel goed. Er zijn ook best veel mensen in Nederland... die tevreden zijn over het UEV. Maar het blijkt wel heel erg hardnekkig voor de overheid... om dat soort complexe organisaties als het UEV goed in te richten. Ja. En het is niet alleen het UEV, dat is ook een hele zware politieke verantwoordelijkheid. Ja, zeker nu het kabinet toevallig afgelopen vrijdag heeft besloten... om het contact met de burger te verbeteren. Letterlijk, zegt het kabinet, de overheid moet beter luisteren... en meer vertrouwen stellen in de burgers. Klopt. Dat, is, dat heb ik aanbevolen in mijn jaarverslag aan het, uh, aan het kabinet. En... Tot mijn grote vreugde heeft het kabinet dat in, het, uh, in de reactie op mijn jaarverslag overgenomen. Ja. En ik hoop dat binnenkort in de discussie met de Tweede Kamer... naar aanleiding van mijn uh, jaarverslag dat ook zo aan de orde zal komen. Ja, nou goed, het, is, het, het kabinet heeft het in ieder geval verbaal overgenomen nu. Dus nu nog boter bij de vis. Uh, ik vroeg u nu naar, naar het functioneren of het dysfunctioneren van het UWV. Dat vroeg ik niet zomaar, want u bent uh, bezig met een vervolgonderzoek naar dat UWV. Kunt u daar al iets over kwijt? Nou nee, dat is precies waar het UIV ook in hun reactie op, uh, op uh, terugkwamen. Uh, dat onderzoek dat staat in de stijgers. En wat we in feite hebben gedaan is, we hebben gekeken waar zo'n duizend mensen mee zaten die bij het UUV in de problemen kwamen. En dat hebben we op het bord van het UUV gelegd. En gezegd, zorg dat dat verbetert. En daarover voer ik een heel constructief gesprek met het UUV. In die zin dat uh, het UUV ook heel graag verbetering wil. Het ja. is dus geen onwil, maar het is heel erg uh, complex. Ja. Wanneer weten we meer? Uh, ik hoop zelf dat we over een maand of twee, drie uh, wel uitkomsten zullen hebben. Wij schrijven het in de agenda, bellen we u weer. Perfect. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het kabinet wil dat de middeninkomens eerder in het hoogste belastingtarief vallen. Het geld dat daarmee wordt binnengehaald... zal het kabinet gebruiken om de laagste inkomens tegemoet te komen. Maar hoe hoog is eigenlijk precies een middeninkomen? Hoogleraar Algemeen Belastingrecht Roland Bransma heeft het antwoord. Er is geen wettelijke definitie van middeninkomen... Het is een term die door verschillende partijen, op verschillende momenten, op verschillende manieren wordt gebruikt. Grofweg kunnen we zeggen dat dat de inkomens zijn tussen de 30.000 en 60.000 euro. En als we het dan over gaan hebben van meer val je dan dadelijk met de nieuwe maatregelen in het hoogste tarief, dan is dat dus nog open eigenlijk aan het kabinet. Maar we kunnen al wel vaststellen dat de top van de mensen, dus in de middeninkomens, eigenlijk nu al in het hoogste tarief valt voor een stukje. Want die grens ligt nu bij ongeveer 55.000 euro. En de ondergrens van de schijf waar we het dan over hebben bij de belastingen is rond de 33.000 euro. En er is dus heel veel ruimte voor het kabinet om dus als ze dat willen en met instemming van het parlement... nog een deel van die groep, in ieder geval voor de top van hun inkomen, naar een hoger belastingtrief. Al dus de professor Belastingrecht heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we nu terug naar Amsterdam. Terug naar Harm van Attenveld. Een bruin brood gaat door de broodsnijder, Danielle Bertram. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel jaar zit jullie familie al hier met de bakkerij in Jordaan? Inmiddels zijn we meer dan 100 jaar in begrip in Amsterdam. Als ik hier uh, door de zaak loop, dan zie ik aan de ene kant de, de broden hoog opgetast. En als ik hier uh, naar buiten loop, dan zie ik het smalle straatje. De tweede Egelantiers, Dwarstraat, Kruising, Tuinstraat. En dan loop ik een manier tegen het lijf, Boudewijn Oranje. U zit uh, in het bestuur van het Stadsdeel. Goedemorgen. Goedemorgen. Deze straat was een zootje. Ja, eigenlijk wel. Wat ik zie is dat de straat prachtig is geherpoveleerd. Dus uh, aangelegd. Uh, en ik zie dat die straat helemaal wordt volgezet door winkels met terrassen. En uh, door winkels met allemaal reclameborden. Ja, want uh, reclameborden, hier uh... oh, staat er eentje. Stokbrood 2 euro, dat is uw bord? Ja, klopt. En daarachter zie ik een terrasje. Dat is ook mijn terrasje. Verboden? Nee hoor, naar mijn idee niet. Hoe lang al niet? Nou, het is vijf jaar gedoogd geweest, zoals dat wordt genoemd bij het stadsdeel. Sinds een half jaar krijg ik echt de, de brieven erover dat het er niet meer het is toegestaan. Maar dan zegt Buidenwijn Oranje, in de lokale pers althans, wij gaan dat controleren, want die straat is net mooi nieuw gemaakt. En dat gaan wij doen met Duitse methode. Hoe kunt u dat nou zeggen hier in Amsterdam en de Jordaan? Dat heb ik ook nooit gezegd. Hoe kan dat dan zo in de wereld zijn gekomen? Nou ja, niet altijd alles wat in de krant staat is waar. Hoe gaat u het dan controleren? Handhaven? Nou, ik, wil, ik wil het woord niet zo gebruiken. Kijk, wat er gebeurt in deze straat is dat uh, uh, we niet op elke slag zout willen leggen. Een bankje zullen we heus niet altijd willen aanpakken. Maar in deze straat is, uh, is er zoveel buitengezet... He, winkels die, wat ik net zei, een terras buiten gaan zetten. Kledingrekken, prijslijsten, ja, ja, bankjes, noem het maar op. Het verschil tussen horeca en een winkel wordt wel erg klein. Geldt dat voor alle ondernemers hier dat ze moeite hebben om ja, een vergunning te krijgen? Want ik begrijp dat u dat heeft geprobeerd, een vergunning voor dat bord en, die, en, die, en dat bankje en die stoeltjes. Hebben alle ondernemers problemen om daar uh, toestemming voor te krijgen? Ja, klopt. Ik heb enige tijd geleden ook een gesprek hiervoor aangevraagd. Er kwamen twee heren op visite in mijn winkel. En vervolgens werd mij verteld dat het allemaal niet was toegestaan waar ik mee bezig was. En dat was mijn gesprek voor de aanvraag van de vergunning. Maar zijn er ondernemers die wel een vergunning hebben gekregen? Nou, nou, alleen de horeca tot nu toe. Op dit moment zijn we samen bezig met een protest. We zijn handtekeningen aan het inzamelen, die worden ook ingeleverd bij het stadsdeel. En op dit moment laten we eigenlijk alles staan voor wat het is. En proberen we samen met de ondernemers sterk te zijn en ons hoofd boven water te houden. Wanneer gaan de eerste boetes worden uitgedeeld? En ik begrijp dat hij dat wil voorkomen, et cetera. Maar wanneer zet hij er een streep onder en zegt u we zijn er klaar mee? Nou, wat we eerst willen doen is met de ondernemers nog een keertje gesprek proberen te raken. Ik heb dat uh, eerder ook... Nog een keer een gesprek? Nog een keer thee drinken? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik heb uh, de ondernemers uh, eerder uitgenodigd om met mij daarover te komen praten. Van. Maar dat wilden ze niet, hè? Nou, hebben ze een kans voorbij laten gaan? Eigenlijk wel, ja. Maar, uh... Waarom hebben jullie die kans voorbij laten gaan? Nou, de vorige keer had ik echt het idee dat ik in de maling was genomen door de twee heren die in mijn winkel kwamen. Ik heb mijn tijd ervoor vrijgemaakt en vervolgens werd me alleen verteld wat ik allemaal deed, dat het niet mocht. En een gesprek voor een aanvraag van een vergunning die er toch niet zou komen volgens deze manier, ja, leek mij niet echt handig om heen te gaan. Kortom, het is uh, Hommelen hier in de Jordaan, op de lokale televisie is de aandacht voor. Maar goed, eh, mensen in Maastricht die zullen denken: waar gaat het over? Want Rutte die heeft toch aangekondigd eh, dat juist uw bestuurslaag, waar u de kost verdient, eh, dat stadsdeel, dat dat afgeschaft moet worden. Om op die manier Nederland eh, terug te geven aan de hardwerkende Nederlanden. Wanneer vertrekt u? Nou, dit bestuur zit. Uh, zoals elk gemeentebestuur tot 2014. Uh, Gaat u het licht uit doen en dan is het afgelopen met deze bedilzucht. Nou, u noemt het bedilzucht. Uh, wij vinden doodzonde als een mooie straat. Uh, collectief de ondernemers uh, volgezet wordt met terrassen en reclameborden. Danielle? Tot nu toe laten we alles staan. De terrasjes, de borden, de plantenbakken, de bankjes. Alle gezelligheid in de Jordaan moet blijven. En daarom is er op dit moment dus een padstelling... tussen aan de ene kant het stadsdeel en aan de andere kant de ondernemers in de Jordaan. Zij Harm van Attenveld. Straks Nederland, eregast op Chinese boekenbeurs. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag. 1996. Voor sommigen is het grafschennis, maar protesten helpen niet. De ruim 1500 doden van het passagiersschip de Titanic. dat 84 jaar geleden verging, worden niet met rust gelaten. Een bergingsmaatschappij wil 10 ton van de romp boven water halen. om die tentoon te stellen. Deze dag, in 1996, start de bizarre berging van een stukje Titanic. in de Atlantische Oceaan. Jaap van Belzen is Titanic-fanaat en archivaris van het Zeeuws- en Vlaams Volkliederenarchief. Volgend jaar organiseert hij de nationale Titanic-herdenking in Vlissingen. Hij volgt in 1996 de hele bergingsoperatie op de voet. Het was een stuk staal van 4 bij 5 meter groot. Er zaten acht pat uh, patrijspoorten in... en het was een stuk, vermoedelijk, van de eerste klas eetzaal... aan stuurboord achter. Er waren grote canvasballonnen die waren gevuld met diesellolie... omdat diesellolie uh, lichter is dan water... En naar de bodem gebracht met uh, duikbootjes. Er is een cruise georganiseerd die 1700 passagiers in gelegenheid stelt om de bergingswerkzaamheden te zien. Onder hen de oudste overlevende van de Titanic, Edith Heesman, die nu 99 is. It's terrible. I've never seen anything like this van deze risicovolle onderneming te dekken, werd door de bergers een contract afgesloten met de televisiestation Discovery. En daardoor konden vele Titanic-enthousiasten op twee cruiseschepen uh, boeken. En vanaf de plaats waar de berging zou plaatsvinden, ze, konden ze dat met eigen ogen gadeslaan. En ongeveer 1700 belangstellenden die hebben zich daar aangemeld. En die waren dan op 23 augustus vertrokken. En uh, ja, het circus van de Berges en de Titanic-enthousiasten, de mediamensen van Discovery. En het is allemaal verfilmd en later op de televisie uitgezonden. Uh, toen de ballonnen uh, de oppervlakte bereikten, gingen vanaf het cruiseschepen een, een groot gejuich op. Maar echter, bij het vallen van de avond werd besloten te wachten tot de volgende ochtend om het wrakstuk aan boord te takelen. En helaas, die beslissing is fataal gebreken, gebleken. Want gedurende de nacht van 29 op 30 augustus stak er zo'n grote wind op dat de golven van meer dan 3 of 4 meter de hoogte veroorzaakten. En daarom ging het bergingschip zo tekeer dat de kabels in de ochtend, in de vroege ochtend, stuk voor stuk braken. En 19 ton wegen de Titanic weer terug, zonk naar de oceaanbodem. Het was een hele operatie. En ja, het is uh, echt helemaal voor niets geweest. De cruisepassagiers hebben 2500 gulden betaald om de berging te zien. Ze hebben alleen maar de ballonnen gezien. Meer hebben ze niet gezien, want het uh, stuk staal is zelf niet boven water gekomen. Dat was deze dag in 1996. Het is zes uh, minuten voor tien bijna, dames en heren. Artsen moeten klantgerichter werken, net zoals de kapper en de garagehouder... zegt Arie Nieuwenhuizen-Cruizeman, die is voorzitter van de artsenfederatie KNMG. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan een kapper en een garagehouder wel wat een arts niet kan? Laat zeggen dat onze Nederlandse artsen natuurlijk prima werk verrichten, maar het kan altijd beter. Ja, maar uh, ze werken niet zo op tijd, hè? Uh, niet altijd, helemaal nee. wel, maar uh, sommigen ook niet. En ik vind dat je dat uh, uh, altijd moet proberen. Nou, die vergelijking van die kapper die gaat er niet alleen om dat die een kapper op tijd werkt, maar wat een kapper ook altijd doet, die vraagt eerst aan de patiënt, wat wilt u precies? Uh, hoe, ...of aan een, uh, aan een klant, hoe wil hij geknipt worden? Ja. En ik denk dat we, uh, als we over klantgerichtheid spreken... ...dat we niet alleen over de wachttijden en de bereikbaarheid moeten hebben. Dat ja. kan in sommige gevallen echt beter. Ja. Maar dat het er ook om gaat dat je met de patiënt in de spreekkamer... ...ook meer dan we gewend zijn... Uh, in gesprek komt van wat een patiënt wil. Ja, en dan kom ik weer op het spreekuur bij een arts en dan zegt ja. hij wat wilt u en dan zeg ik dat u mij beter maakt. Ja, nou ja, maar dat, dat, dat is natuurlijk altijd zo. Ja, maar maar uh, we hebben natuurlijk een toenemende mate met oudere patiënten te maken. Of met patiënten met een, een, een, een uh, ernstige ziekte waarbij behandeling niet altijd goed mogelijk is. En dan is het vooral een gesprek wat je met de patiënt moet gaan van wat wilt u nog met de tijd die u heeft. Wat voor kwaliteit hecht u aan. En dan kun je tot een afweging komen van, uh, moet je een behandeling instellen met bijwerkingen, uh, met een onzeker resultaat. En dan als je zo'n gesprek aangaat met een patiënt, dan komt het niet zelden voor dat de patiënt zegt van nou, dokter, dan maar liever niet. En dan ga je met de patiënt praten hoe je die tijd die nog rest zo goed mogelijk kan worden ingericht. Met andere woorden, de arts moet zich meer verplaatsen in de patiënt. Ja, ik denk dat dat, uh, dat gebeurt natuurlijk in belangrijke mate al. Zijn artsen dat... dan ook meer uh, te veel egocentrisch nu? Nou, zeg, iets gaat mij, gaat mij te ver. Dat is, dat is natuurlijk niet aan de orde. Maar uh, wij, zijn, wij komen uit een tijd dat uh, we erg gewend waren om de patiënt te zeggen wat moest. En we hebben tegenwoordig steeds meer met patiënten te maken die zelf ook hun informatie verzamelen via het net. En door steeds meer een gelijkwaardige partner wordt. En dan moet je met elkaar... Uh, um, komen tot een beleid. Daar wordt de patiënt beter van en de zorg wordt daar volgens mij ook beter van. Ja. En de kosten zullen daar misschien ook minder snel door stijgen, omdat je bepaalde in overleg met de patiënt bepaalde dingen gewoon niet meer doet. Juist. U bent praktiserend internist, hè? Ja. Hoeveel patiënten laat u nu wachten, omdat u nu met mij praat? Nee. Nog sterker, ik heb een, een patiënt die bij mij in de kamer zit, die ik heel goed ken. En met wie ik besproken heb, vindt u het erg als ik dit gesprek doe, terwijl u in mijn kamer zit. Juist. En hebt u ook gevraagd aan de betreffende patiënt, hoe wilt u dat ik u beter maak? Uh, met dat gesprek was ik op dit moment bezig. Juist. <laughs> goed, u mag niet vertellen wat de patiënt markeert natuurlijk. Nee, dat natuurlijk is, uh, niet. Het beroepsgeheim, nee. ja. Nee. Ja. Ja. Hoe gaat u dit nou uh, voor elkaar boksen? Want het is uw ja. opvatting. U bent voorzitter van die club, maar ze moeten ja. wel naar u luisteren. Nou, dat is... Nee. Nou ja, laten nou, we zo zeggen, dit is natuurlijk geen nieuw probleem. Uh, bij, uh, in de basisopleiding uh, besteden we al extra aandacht aan uh, de vaardigheden die je nodig hebt om zo'n gesprek met een patiënt aan te gaan. En ook ja. hoe je het spreekweer daaromheen moet organiseren. Ja. Dus meer het spreekweer rond de patiënt. Dus we besteden extra aandacht tegenwoordig aan communicatievaardigheden, organisatie. We zijn op dit moment met een groot project bezig: de modernisering van de medische vervolgopleidingen. Ja. Waar die vaardigheden ook aan uh, bod komen. Dus de opleiding ziet er echt anders uit dan die dat ik werd opgeleid. En, en dan echt op zelf goed. Die, uh, Heel uh, kort nog hoor, want we ja. hebben nog zeven seconden. Ja, ja dan, dan, dan komt dat zeker goed. Dan komt tijd, maar we zijn op de goede weg. Hartelijk dank. Tot zometeen, dames en heren, naar het nieuws. Dit is Radio 1.